De serie van Anton Quintana. Regie af Leuken. ben je wakker? Oh, ik geloof het wel, ja. In O, kijk is mijn hoofd. Ook een goede morgen. Ja. Wat zitten? 11 uur geweest, tijd om op te staan. Uh, kan Heb je als purine? Als jij voorzichtig je hoofd opzij draait, dan zie je daar rechts van je een glas thee en ernaast het welbekende badje. Hmm. Ja, Soms fijn. ja. we wogen maar weer. Hoe heet je eigenlijk? Tera. Dat is ook een ouderwetse naam. Ik ben een ouderwetse vrouw. Ja, dat is al best. Dat is een beetje heel moeilijk, hè? Ruud, vlak voor je onderzeiliging heb je je nogal gekeurig voorgesteld. Oh ja. We mm. herinner ik me helemaal niet meer. We bewijst ik herinner me helemaal niks meer. <laughs> dat verbaast me niet. Ja, dat nieuws hebben we gehad. Die radio die camera. eruit. heb ik. Uh... Ja, nee, wat is er eigenlijk precies gebeurd? Oh, niks bijzonders.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 Ja, nee, maar wat is er gebeurd? Ja, tussen ons. Niets. Hm? Nee, je zag mijn bed, je kleedde je uit, je kroop erin en je viel meteen in slaap. Wat een Wat jij dan? Ik heb nog een bed, in de kamer hiernaast. Dat is toch nog makkelijk over. Ben je niet beleden? <lacht> je moet dat dan <lacht> <lacht> Ik bedoel... Euh...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 Het uh, is een beetje zeker... De... Ja, ik bedoel... Uh, je kan er nog gebruik van maken. Van wat? Zo'n mooi jongen als ik krijg, of was het niet elke dag in je bed nu. <lacht> dus Zoals je... Ik ben er na, toch? Begrijp ik het goed. Is dit alsnog een poging om de dame te verleiden? <lacht> ja, niet van praten bij ja. mij Nee, dat jij. is nou, ja, ja, ja of nee? Jij zit een beetje geschikt in elkaar, baasje.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 doch, ik ja, weet doch. nou wel wat jij dacht. Schiet nou maar op voordat ik kwaad word. Nou rustig maar, we doen het alleen maar aardig. Ja, als je dat Tot maar weten. Ja Ruud, dat geloof ik best. Je voelde je een beetje verplicht. Je dacht kom, ik geef eens wat weg. Heel aardig van je, maar nee toch maar niet. Zoals ja, jij ja, praat ik ook niet volgen hey. Probeer het er ook maar niet. En ga nu eindelijk eens douchen. Je zelf nou wel genoeg bewondert. Oh. Omdat ik toevallig in die spiegels laten kijken, mag dat ook al niet. In de badkamer zijn nog veel grotere spiegels. Ik mag alles wel uitkijken met het drinken van jou. Ik heb anders niks over van dat mooie lijf van je. Waar, onzin. Nog geen spoortje van de nee. buik Zie je dat? Nee, <lacht> Zoveel zuidelijk wil doet me niks. Nou, dat je dronken wordt en in het bed van een wildvreemde vaderland. en dan niet weet hoe je fatsoenlijk weg moet komen. Maar eigenlijk ben ik iets te mager, hè? Ik had hier een sport moeten doen, gewoon. Bodybuilding is geen sport. Oh, nee.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 omdat ik oh, om me toevallig dronken ben geworden, ik keer. Wat doe me dan lol? Geen ruzie in de ochtend. Gewoon een ik je neus oudwijk wil je zeggen, om zoiets te zeggen, alleen maar om onderling. wat ook wat, Sudorange? Ze barst met je Sudorange. Waarom zeg je nou zoiets? Hé, hey, ik beledig jou nee. toch nee. ook niet? Daar heb je ook geen reden voor. Nu, jij ja, dan wel? Wat beledigd, dan? merkte je dat zelf niet? Je dacht net iets te duidelijk, dat vrouwtje, dat niet meer zo piep, hè? Die deelt nog wel eens wat. Vooruit voor wat hoort dat? Nou, zo is het toevallig niet bij mijzelf. En wie zegt nou dat ik niet van vrouw hou?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 Hoe ben jij nou dat geld gekomen? Nou... Verdiend? Waarmee dan? Dat gaat jou toch in pus dan? Nou dan op met een douche, we praten er niet meer over. Dan kan ik het soms niet verdiend hebben. Ja, maar hoe? Nou Gewoon? Uh. Nou? Met handel. Kopen. Met verkopen, je weet wel. Oh ja. ja. Interessant. En wat verkoop je dan?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 Hmm, dat ik geen tijd meer zo hebben, oh, oh, oh, oh. Ja, nee, ja, nee we hebben dat hebben we er toe. Je verwachtte die kerel, dus daar kon je gewoon. <laughs> nee zeggen? Zeg, ken jij bent niet een beetje koud zo. Ze wist dat jij zou komen, hè? Hoezo? Had ik je moeten bellen? Dat verwachten ze je niet, man. Beetje traag van begrip, hè? Het nee, draak, wat je hier ziet is gewoon een kortsluiting. Ze stoppen sloegen door gekwetste ijdelheid. Sommige mensen kunnen daar niet tegen. Hé, hey, ga jij nou eens aankleden? Hij stoort hier niet, hoor. Heenkom koffie voor me. Man van de wereld, hè? Leuk type. Kan heel mooi zitten, eet die uit de hand. Ja, dan Laten dan dan nou. Dus. Meneer van Geesten ook, meneer wil misschien wel even een klap voor zijn kaars hebben. Krijg je Je kunt het zo krijgen hoor. heb hem gewoon meegelopen? Je moet het niet houden hè, dat type is duur. Zeg ja, ja, uit god! Ja, een... Handen thuis hoor je me. Verdomme! Heb je me gehoord, ja of nee? Wat ja? Dat is beter. Zo, ga je nog aankleden? Want ik word een beetje nerveus van al dat bloot.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 Nogom? Zeg, gaan met je. Ze willen me nog een beetje uitmanoevieren. kantoorwerk en zo. Ja, dat is eigenlijk al jaren. En eh, uh, als dat lukt? Dan tap ik er mooi mee. <hums> weet je wat, dan kom ik bij jou in de zaak. Wat zou je daarvan zeggen? Ja, ah, Mij maakt niet blijven een dode busje hoor. Het zou trouwens gek zijn, We moesten ze beginnen op moordzaken zaken zonder jou. Ach, weet je wat het is. Ik ben nog een van de oude stempel. Al die jonge jongens, die hebben alleen moderne methodes geleerd.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 Maar even goed, binnen een paar maanden kan ik het niet weer proberen. Eh, uh, weer de kojak bij? Vooruit maar. Heb jij eigenlijk al gegeten? Nou, uh, ik moet dieet houden. Heel verstandig. Voor haar. Hmm. Is op de hoor haar. Zij zou het bureau weer horen ik met zo'n kegel binnenkom. <laughs> wat heb jij gegeten? te eten? Toast, kipsalade. Zit er zitten veel mayonnaise door. Nou, het ligt er maar aan dat je veel vindt. Nou. In dat gebouw. Ach, wat? Geef op die salade. Hoe gaat het eigenlijk met je? Best. Sinds wanneer jij op, jonge jongens? Sinds wanneer ben jij nieuwsgierig naar dat soort dingen? Ja, kom nou. Met jouw seksleven ben ik altijd al een reuze geweest. <laughs> dat is waar. Maar hoe nou weet ik het dus. Ik kom over niet geloven, zeg. Jij ja, denkt maar wat je wilt. <laughs> ik zou maar even gaan kijken voordat die je een krulstoel die had. Dat ben je daarvoor hier gekomen om uit te horen of me logeer? Nee. Om over het bureau te zeuren? Ook niet. <laughs> nou. Laat eens horen dan. Waar hebben ik het de eer aan te danken? Eerst wil ik weten of je nog steeds in de running bent. Bestaat bijzondere bijstand, nog? Dat ligt eraan. Ja of nee? Dat kan ik zo niet ver. Nou, wat wil je weten dan? Wil Jij weet dat beter. Nou, wat dan? Het moet iets zijn wat mijn aanspreekt. Zoals? Nou, een beetje ouderwetse zaak. Niet dat handen en voeten werken, dat laat ik liever aan jullie over. Het is je brood tenslotte. Voor mij is het maar lief bereikt. Hallo, en dat weet je best. Sinds wanneer ben jij zo selectief?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 Ja, goed. voelt, eh... Oh, nou, hij het net op een te gaan weer van... Oh ja, in je blote kont zeker. Ik gelijk je even uit. Nou, tot ziens dan maar, hè. Ja, ik, eh... Ja, ik wil bedanken, hè. Dat ik eigenlijk helemaal vergeten. Graag gedaan. Dat nee, is echt goed, hè. Ja. Oké. Okay. Nou. Ja. De graag, man, hè? Ja. Dag. Dag. Dat was dat. Einde van de roman. Hè? We niet zo. <laughs> zo ken ik je weer. Nou, ter zake. Ben je nog steeds in voor een karwei? Ja of nee? Ik ga me niet vertellen dat je te oud bent voor een beetje veldwerk, want daar geloof ik geen barst van. Als je je niet meer helemaal zo fit voelt, dan zorg je maar voor de juiste helpers. Nee. Het gaat tenslotte toch om het denkwerk. En uh, dat kan er alleen maar beter op zijn geworden. Nee, Als jij het zegt. Ik kan het weten, Tira. Wat heb je ze nog opgegeven? Gaat die boetiek van je zo lekker? Ik heb geen klagen. Huh, een de oude dag, hè? Of jij? Hè? Ja, misschien doe ik alles wel op, ga ik naar het buitenland. <laughs> wel ja, wel doet niet mee? Ja, waarom niet? Doe maar een lol. Hé, hey, <laughs> dat doet me aan die rijke gozer denken die je mee wil nemen naar Aruba. Haha, Die deed hij toch? Nou en of, hij zit nu in Venezuela.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 Ja, je weet hoe het is, hè. Hoe leek, verwacht meteen resultaten. Getrouwd, familie? Niet eens. Oh, jee. Uh -huh. En zij, spaarsengd op de bank? Precies. Kon je het niet uit haar hoofd praten? <laughs> Wacht, maar tot je dat ziet. Die praat je niets uit haar hoofd. Dus ze wil zelf een of ander bureau inschakelen? Ja. Maar helemaal op de hoogte gevallen is ze niet. En ze weet hoe de meeste detectors werken. Dat ziet ze helemaal niet zitten. Hoe komt dat? Wat? Dat ze op de hoogte is.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 Oké. Okay. Laat ze me maar bellen. Heer goed. bedankt voor de koffie en de kipslaag. Uh, stuur me het rapport van de lijksvrouwing. Natuurlijk. Of uh, heb je dat soms al bij je? Nou, je het zegt. Hmm. Ja. Toevallig. Jo. Hier, lees het maar eens door. Dan heb je er niet veel aan. Nou. En hou op de hoogte. Dag.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 Tenminste, niet officieel. Ik hielp Aag af en toe met administratie, zoals dat nodig was. Die liep anders compleet in het honden. En omdat zijn kantoor naast het mijne ligt... Euh, lag, zorgde ik voor koffie en zo. En, nou ja, zodoende. Hoe hebt u Aag van het hoofd leren kennen? Nou, omdat ze We kwamen elkaar dus tegen. We gingen lunch in hetzelfde café aan de overkant. We moesten allemaal die kantoor hebben in onze straat. Nou, zo heb ik hem leren kennen. Wat was uw indruk toen van hem? Hoe bedoelt u? Nou, voordat u hem beter leerde kennen. Uw, uw eerste indruk, hoe was die? Nou, oh. bepaald was ik niet van hem. Agis, was iemand die je beter moest leren kennen. Zo op het eerste gezicht teken je. nou ja, scharlaar, hè? Ja, ja, ja. Iemand zonder vast werk, die altijd in een kroeg rondheen. Hij verdiende zo'n beetje de kost met poker, dat is het mij vraag. Ja, dat heb ik. En hij had een uh, drankprobleem, dus. Ja, ik moet zeggen, hij was heel anders dan de mannen met wie ik doorgaans te maken had. Het zijn meestal uh, veel mensen, televisiewereld, de wereld ik bedoel, maar nou, aangehoorde er helemaal niet bij. Ik zou eerder denken dat hij iets met, uh, nou ja, met de onderwereld te maken had. Mm -hmm. Toen je hem dus beter leerde kennen, mm -hmm. dan merk je bijvoorbeeld dat hij heel bepaalde ideeën had. Dit deed je wel, dat deed je niet. Een beetje alwetse eigenlijk.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 Maar Agen, hij zou een klant nooit aan de lijn houden. En bijvoorbeeld, van twee walletjes eten dat deed hij niet. Nee, nee, nee. Zijn beroepsgeheim, om dat iets te noemen, dat was iets wat vanzelf sprak voor van. hem. Nou, daarom lag hij ook altijd over op met de politie. Als die informatie wilde, dat gaf hij niet. Nee, dat was nee. zo moeilijk te doen, dat ze zijn vergunning zou afnemen en zo. Dat maakte bij Agen geen verschil. Eén keer hebben ze hem een hele nacht vastgehouden om te testen en mocht niet eens bellen. Maar het duurde een hele tijd voordat ik dat doorkreeg. Hoe hij in elkaar zat, bedoel ik. In het begin vond ik hem. Eh, nou ja, loesman. Best wel aardig. Grappig diep, weet je wel. Gebekt. Dan ging sneller volgen, maar op zijn manier. Je eh, kon echt met hem lachen. Pas later, toen was hij niet loes meer. Leuker hm, was er toch ook vanaf. Hoezo? Nou, toen het niet meer zo vrijblijvend was. Jullie ja, hadden een verhouding. <laughs> had hem voor... Hadden.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 Het ging dus goed tussen jullie. Hm. Ja, ik vraag dit niet uit nieuwsgierigheid of zo. Ik moet gewoon een algemene indruk van Agen van het hoofd krijgen. En daar horen dit soort dingen nog eenmaal bij. Ja, dat begrijp ik wel. Vraag toch maar wat u weten wil. Had hij reden tot zwaarmoedigheid de laatste tijd? Niet meer dan anders. Eerder minder. Hij had werk en hij had mij. Deed hij zijn werk graag? Ja hoor. Had zij die van niet. Hij knapt altijd enorm op als hij weer te doen had.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 Stel je voor, moest hij met een wagenje vol boodschappen aan de drukste kassen ja, gaan ja. afrekenen. Ja, ja. Allerlei voetjes bedenken om die mensen erin te laten door. Maar dat vond Dagel wel wat op. Hij stelde een rapport op, er stond haar in, hoe de bedrijfsleiders zelf de boel flest. Dat we van alles uit de voorraad meenamen zonder ooit iets af te rekenen. <laughs> ja, als het personeel naar huis was natuurlijk, dat soort dingen. Ja, werd hem niet in dank afgenomen. Binnen een maand stond hij weer op straat. En toen kreeg hij die nieuwe opdracht? Na een tijdje, ja. ...van een meneer de koning... ...die van die uh, kruiden en specerijen... Ja, ja, ja. ...die belde dus op, ...wou een afspraak maken... ...en Ager pikte dus meteen mijn kantoor... ...en deed hij altijd... Had toch zelf een kantoor? Ja, was zo'n griep... ...als hij daar een klant zou ontvangen... ...kon hij de opdracht wel vergeten... ...dus wat deed Ager? Haalde zijn naamboord van zijn deur... ...schroefde het op het mijne, ...ja, <lacht> gewoon over mijn bord heen... <lacht> ja, ...en als de klant dan verscheen... ...zat hij achter mijn bureau... ...en ik mocht koffie brengen... ...en achter de schrijfmachine zitten... Net alsof ik zijn secretaresse was. <lacht> en Adje moest ook meespelen. Wie is Adje? Oh, een die mij zo'n beetje helpt. Fotograaf eigenlijk. Zijn naam voluit en zijn adres? Um, Adje van der Manen. Uh -huh. Rijnstraat 25A. Uh -huh. Hij maakte ook wel foto's voor Agen. Hij deed boodschappen voor hem. Leuk, joh. Dus hij ontving de koning op jouw kantoor? Ja. We hadden mijn spullen een beetje weggeborgen voor de dan. Telefoon op het antwoordapparaat gezet. Maar ik heb een chique kantoor, zeg ik het zelf, dus...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 Terwijl Agen zat uit te roeren, kreeg die man eigenlijk al spijt van de hele onderneming. Maar Agen was hem voor. Een discrete observatie door internationale detectives zou immers alle twijfels wegnemen. Dat kwam het huwelijk maar ten goede. Wat zijn enfin, dat soort bobbel. Je zou bijna geloven dat hij een van die doodserieuze types was. Relatietherapeut of zoiets. Dus Agen kreeg de opdracht? Ja. Hij zou de gangen van mevrouw de koning nagaan en dagrapporten opsturen. Wat waren de redenen van de koning? Wou hij bewijs hebben dat zijn vrouw hem bedroog?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 Wees hem op dat bijvoorbeeld fotomateriaal makkelijk in verkeerde handen kon vallen. En dan kon het gebruikt worden voor uh, chantage of zo. Ja. Nou ja, voor verkeerde doellijnen. Keek hij de koning wel even vanop. Was hij niet gewend zeker. Maar hij legde zich erbij neer. Als ik mij vraag, was hij behoorlijk onder de indruk toen hij vertrok. Was dat de vaste werkwijze van eigen om zijn klanten eerst in de houding te zetten? Maar hij er niet om. Hij meende het. Me Laten we bijvoorbeeld, toen wou mevrouw de koning de foto's van hem kopen...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 Eigenlijk niet op zo De eerste weken... Aja had dus nog altijd pest aan dat soort klusjes. Atje niet. Ik vond het spannend. Het is dus net jagen, zei hij. Ja, want Atje... Nam aan hem dan mee? Ja. Meer voor de gezelligheid, denk ik. Nou, Atje dus, die dacht er heel anders over. Die voelde zich helemaal James Bond, weet je wel. Maar het is een schat hoor, Atje, maar... erg snugger is hij niet. En de resultaten?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 Overspannen vrouwtje moet even langs de psychiater. Al oh, deed hij in het begin sceptisch is genoeg hoor, maar goed. Dat weet je al hè, zonder hem zat ik je nou niet. Het moest even van mijn hart. Zoals hij daar dat op behandeld wordt. Oh, heel beleefd hoor, dat wel. Formuleringen die... ja, vond we dus ook nog best. Jezus, het iets wel of voor gestolen de fiets kwam. Ze werd er echt niet koud of warm van. Dus mevrouw de Koning sprak iedere dag af met die vriendin. En dan gingen ze samen naar de flat in de Bijlmer. Ga verder. Hm.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 Ik liet er op mijn kantoor wachten en ging hem waarschuwen. Agen begreep er ook niets van. Hoe nee. dat mens zo ineens... Dat <laughs> vond het helemaal niet leuk ook, kan ik je wel vertellen. Had haar man iets laten merken of zo? Dat dachten wij ook meteen. Maar nee, ze wist van die foto's af en daarover hadden we meneer nog niets berichtes. Dat ze toch niet bruikbaar waren als eventueel bewijsmateriaal. Nee, het was echt heel vreemd allemaal. Het had Agen helemaal niet lekker, ik begreep het niet.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 Nou ja, ik dwaal een beetje af, ik, hè? Dat geeft niet. Ik heb de tijd. Je ja. bent gek op die man, hè? Ja. Maar toen hij nog leefde... Dat kan me nou juist ja zo razend maken... Toen hij nog leefde, had ik dat helemaal niet in de gaten. Ik had wel geaccepteerd dat ik dus aan het vast zat... dat het niet zo vrijblijvend meer was als ik wel zo wilde, maar... even goed. Tegenover mijn kennissen deed ik had het alsof, uh, oh ja, alsof het een soort van avontuurtje was. Zo van een puntje uh, uit de hand gelopen, hè? Ja. Ik, ik wou gewoon niet onder ogen zien dat ik nooit meer zonder hem zou kunnen. Ja, en, wie wil dat nou met zo'n man? Ik had mijn leven echt wel even anders voorgesteld. Ik wou het niet aan geloven. Jezus, dat heb ik me verzet. Zo moeilijk was ik vaak gedaan, heb. Had die weekend die zogenaamd niet vrij kon maken, zodat die vrouw geen idee zou krijgen, weet je wel. Nou, daar nou een denk. Pas tegen het eind begon ik zelf in te zien dat ik ja of nee moest zeggen. Niet onder zeeboten. Wat? Onder zeeboten. Ja, <laughs> zo'n dagen ja, zo dat, als ik naar jou ja, zeg je dat...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 De meervallen van mijn leven, zei hij altijd. Maar hij leed niet aan valse bescheidenheid eigenlijk. Nee. Hij zei gewoon, ja nee, je hebt het gehad. Je moet er maar het beste van maken. Ja, dat klinkt behoorlijk zelfverzekerd. Ik kan me voorstellen dat je het dan op je krijgt. Ja. Vaak maakte die houding van hem een woest. Te gek eigenlijk. Zie eens een keer na, na dat gebeurd is dat ik over praat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 Probeer maar eens de gangen na te gaan van een man die er beroepshalve zorg voor heeft gedragen dat zijn doen en later geheim blijft. Zelfs jij kan me niet vertellen wat Agen die nacht in de buimen precies te zoeken had. Of wel? Nou dan. We ja. ja, hebben een duidelijke type dat alleen werkt. Had je dan? Dynamica. Ja, mee. maar niet bij gevaarlijke karweitjes. Oh wel soms. En nee. ja, dat de doelen. Die Agen van jou heeft in opdracht van een klant in de buimen gewerkt. Maar toen hij daar gevonden werd, zal het werk erop op.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 Maar dat wil nog niet Precies, Jezus, moet je horen, Tera. Ik geef toe dat ik wel even verbaasd was toen ik hoorde dat hij een vrouw was, bedoel ik. Maar toen dacht ik bij mezelf, waarom niet? Vrouwen zijn minstens zo slim als mannen en helemaal praktisch. Ja. Ja. Dus waarom zou een vrouw geen goede detective kunnen zijn? Maar waar ik niet op gerekend, dat is dit. Dat een vrouw ook met dat theoretische gouden hoer zou komen aanzetten. Ik heb altijd gedacht dat ongelooflijk zwammer meer iets voor mannen was. Ja. Hm. Agrestief onder verdachte omstandigheden. Ik ben niet gek...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 Zou je dan bij zo'n uitspraak kunnen neerleggen? Als ik weet wie de dader is... en ze laat me vrij uitgaan, dan is hij een slimme advocaat of zo. Nee, nee zou ik me zeker niet ben neerleggen. Maar wat dan? Wat had je gedacht? Hoor eens, ja, je moest nu maar de knop doorhakken. We kunnen geen van beide in de toekomst kijken, dus... waarom zou je zo op de zaken vooruit lopen?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 Het was het eerste deel van De Draak, BB en de onderweren, Een criminele hoorstelserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Henny Ooit, Ruud door Olaf Weinands, Joris door Hans Goetman en Lydia door Harry Mell. Door en